Drie uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Gutteke en Thijs van den Brink. Kamerleden die wel naar de inhuldiging gaan, maar niet de eet afleggen. Straks een debat over de vraag of dat wel kan. En waarom is er zo weinig ophef over geweld tegen moskeeën in Nederland? Nu is het NWS-journaal met Mark Visser. De Syrische radicaal-islamitische rebellengroep Al-Nusra... heeft zich officieel loyaal verklaard aan terreurorganisatie Al-Qaeda...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 Met de benoeming willen Musea het vak fotografie bij het brede publiek onder de aandacht brengen. De 28-jarige New Kick Chin mag de erefunctie een jaar lang bekleden. Naar het voorbeeld van de dichter des Vaderlands. Ja, ik vind het geweldig dat ik benoemd ben tot fotograaf des Vaderlands. Het vind een enorme titel, en ik vind het heel erg leuk dat ik gewoon een jaar lang een soort van ambassadeur van de fotografie mag zijn. Ik vind het een enorme eer. De rederij van het cruiseschip Costa Concordia... heeft een schikking getroffen met het Italiaanse Openbaar Ministerie. Tegen betaling van een miljoen euro... heeft het bedrijf strafvervolging afgekocht. De rederij wordt nu niet meer vervolgd door fouten... die zijn gemaakt door werknemers. Het cruiseschip Costa Concordia voer januari vorig jaar tegen een rots. 32 opvarenden kwamen om. De Italiaanse aanklagers hebben kapitein Schettino... en vijf andere bemanningsleden aangeklaagd voor doodslag... Of het tot een rechtszaak komt, moet de rechter nog beslissen. Meer dan 3300 mensen hebben de afgelopen dagen een zin ingestuurd voor het officiële Koningslied voor 30 april. Vanmiddag sloot de inschrijving. De zinnen worden niet letterlijk in het lied gebruikt, zegt Koningsliedcomponist John Newbank. We hebben ons laten inspireren door te kijken naar wat het basisgevoel was van wat er uit het land kwam. En dat had toch het meeste te maken met, uh, met Eendracht, met uh, onvoorwaardelijkheid... met samen, met uh, een Nederland wat, wat samen groot is. Morgen en vrijdag komen een groot aantal Nederlandse artiesten... het Omroepkoor en het Metropoolorkest bij elkaar om het Koningslied op te nemen. De Nederlandse tennissers spelen in september tegen Oostenrijk... om een plek in de wereldgroep van de Davis Cup. De wedstrijden worden in Nederland gespeeld. Waar en op welke ondergrond wordt later bepaald. Bij de Oostenrijkers is Jurgen Meltzer de hoogstgenoteerde speler. Hij staat 37 e op de wereldlangreis. Het weer dan, vooral in zuidoosten en oosten, valt er enkele bui. Vannacht en morgen gaat het vanuit het zuiden regenen. Overdag breekt soms ook de zon door. Temperatuurverschillen zijn groot. 15 graden in Limburg, slechts 6 graden op de Wadden. Wij gaan zo verder bij ditste is Dag. Blijf luisteren.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 KPN, het netwerk dat werkt voor ondernemers. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Een flink aantal kamerleden weigert de eet af te leggen... maar wil wel bij de inhuldiging zijn. Is dat niet ontzettend inconsequent? Zometeen een debat. Veel moskeeën krijgen te maken met agressie en brandstichting. En waarom is daar eigenlijk zo weinig ophef over? We praten daarover met onderzoekster Ineke van der Valk... en met kamerlid Ahmed Markoes. Uw mening horen we heel graag via Twitter met de hashtag DDD... of gaan naar onze website ditistedag.nu. En eerst gaan we een appeltje schillen. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Het is dus vandaag opiniemaker Yusuf Asghari. Yusuf, jij wilt het hebben over de eet die Kamerleden afleggen... bij de inhuldiging van de Nieuwe Koning. Laten we even luisteren hoe dat ruim 60 jaar geleden ging. Het is 6 september, 9 uur in de morgen. De leden van de Staten-Generaal begeven zich voor de Verenigde Vergadering... der beide Kamers naar de Nieuwe Kerk. Ik zweer aan het Nederlandse volk... Dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Zo waarlijk helpt mij God Almachtige. En dat professor Kranenburg de aidsformule voor de Staten-Generaal heeft uitgesproken, wordt de verbindenis tussen Vorstin en Volk door elk van de leden bekrachtigd. Heer Schermerhaan, zo waarlijk helpt mij God Almachtige. Schermerhaan! Ja, de eetaflegging in 1948 toen koningin Juliana aantrad. Jozef, jij wil het hebben over de aanstaande troonwisseling. Wat is daarmee aan de hand? Klopt, ja. Het is vandaag geen wereldschokkend appeltje... maar wel een principieel appeltje. Ik ga namelijk een appeltje schillen met eerste Kamerlid Nico Kofferman... voor de Partij van de Dieren... En hij is uh, een van de 16 Kamerleden die op 30 april geen eet wil afleggen of belofte. Bij de installatie van uh, onze nieuwe koning Willem Alexander. En ik vind het wel raar en inconsequent. Het is natuurlijk zijn goed recht om een mening te hebben over het koningshuis. En uh, om het niet te doen, maar om naar een ceremonie bij te wonen, dat snap ik niet als gewoon burger. En daar wil ik graag met hem een appeltje mee schilderen. Nou, Nico Kofferman, goedemiddag. Goedemiddag. Senator voor de Partij van de Dieren zei Juve uh, voor de dieren, oh ja, niet ja. van de dieren, maar voor de dieren, oké, okay, ook goed. Uh, u bent er wel bij, maar u doet niet meer aan de eetaflegging. Waarom niet? Klopt. Wat is de reden daarvoor? Uh, de reden daarvoor is dat ik me als Kamerlid uh, uh, vrij wil voelen om afwegingen te maken over het Koningshuis. En op het moment dat je een loyaliteitsverplichting met een persoon aangaat, dus die zegt ik, ik zal uw rechten hoe dan ook blijven respecteren in alle opzichten, uh, ben je niet vrij om die afweging te maken. Hmm. Maar het staat in de wet toch? Ja. Uh, nou, dat, dat, uh, daar, daar zijn al hele grote artikelen over geschreven. Uh, uh, tuurlijk, het staat in de wet. Maar het is ook zo dat in de grondwet, uh, in 19 de grondwetswijziging in 1983, is bepaald. Dat het toch wel erg goed zou zijn om, om parlementsleden de gelegenheid te geven om hun eigen afwegingen te maken. En dit zou er dus op neerkomen dat je het niet in staat bent je eigen afweging te maken. Uh, dus dat, dat, dat uh, wringt erop ja. Maar Meneer Kofferman, ja. u noemt nou twee zaken: je vrij ja. willen voelen en loyaliteitsconflicten. Ja. En ik vind het beide onzinnige argumenten en ik zal u vertellen waarom. Als Kamerlid bent u nooit echt vrij. U krijgt een mandaat van de kiezersgroep. En deel van het volk heeft u gekozen. Uh, indirect of direct. Het is een illusie om te denken dat u onafhankelijk bent en eigen afweging kunt maken. Uh, als je heel democratisch zou zijn, dan zou je uh, naar je kiezers moeten gaan van ik wil deze afweging maken, kan ik het wel doen of niet? De tweede kant van een loyaliteitsconflict, uh, dat doet me echt denken aan, uh, en dan breng ik het op een ander terrein, een gevoelig terrein. Uh, ik heb er zelf ook mee gezeten, dat mensen je dwingen om loyaal te zijn aan één principe of één partij. Of, uh, ja. En dan heb ik altijd zo een Onzinnig idee gevonden, omdat je mensen namelijk um, dwingt om te kiezen voor één en de ander te laten vallen. En ik denk in dit geval uh, is de keuze heel duidelijk. U uh, wordt uitgenodigd om te komen. En als je de uitnodiging accepteert, dan doet hij mee aan alle rituelen die erbij horen. Nou, oh, uh, daar, zit een, daar zit een klein misverstand. Ja, Rikkof van Daar zit een klein misverstand. Mensen denken dat wij uitgenodigd worden om naar de koning toe te komen. Maar het is ons evenement. Wij. De Verenigde Kamers, de Verenigde Vergadering van Eerste en Tweede Kamer... die organiseren dat. Maar je dus zegt het dat is het, het niet werk is niet zo dat wij wacht, naartoe gaan, het is onze ja. vergadering. Ja. Maar het is toch uh, geen werk op die dag? 30 april. Ja, is, de is het toch werk. Al jaren is het een feestdag, sinds ik nee, me kan herinneren. Nee, dus, uh, is april een feestdag? Ik moet begrijpen <laughs> dus, dat er een Verenigde Vergadering van Eerste en Tweede Kamer is. Dus ik ga ja, niet ja. naar het feestje, maar ik ga naar mijn werk. Ja, en u gaat ook niet, heb ik gelezen, u gaat s'avonds niet naar het banket. Nee, dus in is. die zin bent u consequent. Even over dat punt van vrijheid dat Jozef aankaart. Die zei, ja, vrij, vrij, u wilt vrij zijn, u bent niet vrij. maar nee. u bent, heeft ook al kiezers die u hebben gekozen. Juist, ja. Het is, het is heel duidelijk zo dat kamerleden zonder last uh, uh, stemmen en afwegingen maken. Dus uh, die gaan juist niet terug naar hun kiezers om de vier jaar. En tegenwoordig om de twee jaar helaas. Mm -hmm. uh, uh, beoordelen kiezers of kamerleden dat op een goede manier gedaan hebben. Maar tussentijds is er geen uh, relatie tussen, tussen kamerlid en kiezer... waarbij, de kamerlid, uh, waarbij het kamerlid ruggespraak houdt met de kiezer. Nee, dat is okay, een, dat een verkeerde heel mooi. van zaken. Het klinkt heel mooi, maar je hebt ook een emotionele band met je kiezers. Hè? En daar bedoel ik Zeker. mee. Ik, ik wil een, een metafoor gebruiken. Hè? Waar u mij aan doet denken, die actie... is dat u als man instemt om te gaan trouwen in een kerk. Want die installatie van de koning vindt in de nieuwe kerk plaats. Maar eigenlijk van tevoren zegt, schat... ik ga uh, niet voor de pastoor zeggen, ja, ik wil... Uh, zeggen, maar ik wil wel meedoen met de hele ceremonie. En het nee. klinkt een beetje... Het, da daardoor doet het mij aan denken. Dus u doet wel mee aan een traditie die, waarvan u vindt... nou, die is waardevol, want anders zou u er niet bij zijn. Ja. Dus het, weet, weet u waar het mee te maken heeft? Nee, laat even, dat... even de reactie van meneer Kofferman op ja? deze vergelijking. Ja. ja. Nou, die, die vergelijking die gaat natuurlijk volledig mank. Uh, want, um, kijk, in, in dit land kennen we eetafleggingen bij Amts Dus het is erg belangrijk dat de nieuwe koning, een historisch moment... Uh, een eed aflegt bij zijn ambsaanvaarding. Het is niet mijn ambsaanvaarding. Dus ik wil aanwezig zijn bij de ambsaanvaarding van de koning. Dat is normaal, dat is mijn werk. Dat doe ik namens het Nederlandse volk. Um, en dat betekent dus niet dat ik een tweede eet zou moeten afleggen. Sterk nog, uh, uh, bijvoorbeeld het, het kabinet, dus leden van het kabinet zijn ook beëdigd... die gaan daar ook geen trouw aan de koningsweer. Nee. Dus er zijn geen maar enkele reden even, waarom... Even naar, even naar Theo Boer Theo. Ja, u zegt, meneer Koffman, u zegt... als ik een eet afleg op de koning, dan ben ik niet meer vrij... om oh. na te denken over de monarchie. Betekent dat dat als u een nou, nee, eet... nee, nee, nee, nee, nee, dat zeg ik niet, hoor. Oké, okay, maar, maar mag ik even? Alleen de volgende vraag dan. Sorry, maar u zweert trouw aan de grondwet, hè? Ja. Uh, betekent dat dat u dus nooit een voorstel zult doen... voor wijziging van de grondwet? Um, nee, dat, dat betekent het niet. Want die grondwet, de grondwet laat die ruimte om die voorstellen te doen. Overigens niet door mij, want ik zit in de Eerste Kamer. Wij kunnen inderdaad geen voorstellen tot wijziging doen. Maar zou ik in de Tweede Kamer zitten... dan kan ik wel degelijk voorstellen tot wijziging van de grondwet doen... en even goed trouw aan de grondwet zijn. Zo is het reelt in ons land. Ja, maar het, het staat ook in de wet gewoon... wat er moet gebeuren ja. als er een nieuwe koning komt. Dus als u dat onderschrijft dan doet u dat toch gewoon mee? Dat, is, dat lijkt me toch duidelijk zonder nee, maar een juridische termen. Ik, ben, ik ben daar ook en de, de, de koning die ja, gaat maar... ook de eet afleggen aan alle vertegenwoordigers van het Nederlandse volk die daar aanwezig zijn, ook aan mij. Maar wat let u dan om die eet of die belofte af te leggen? Dat snap ik niet helemaal. Want vrij bent u niet, want u hebt een, een, een, een mandaat gekregen. Ja. Uh, loyaliteitsconflict ja, ja. zie ik niet, want als u zegt van ik doe aan de, dit ritueel mee... Ja. Oh, ja, wat, wat kan nu eigenlijk gebeuren? Want... Ja, is... Jozef wil nog een nee, derde ik... argument, meneer Kofferman. Ja, dus ik... ik nee, even, uh... naar, even naar meneer Kofferman. Ja. Ja, nee, het is, het, is, het is... Kijk, het is sowieso moeilijk om een discussie te beginnen... waarbij uh, de, de, de aanvangstelling is... uw argumenten zijn onzinnig. Dus dat, dat maakt het dan moeilijk natuurlijk om in discussie te gaan. Nee, maar dit goed, is een daar, debat, Daar wil ik graag overheen stappen. Uh -huh. uh, maar um, uh, het is niet zo dat... Uh, die, die, die uh, eetaflegging uh, door kamerleden en de eetaflegging van de koning... onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ja. De eet van de koning is noodzakelijk. De eetaflegging van de kamerleden is niet noodzakelijk... want de kamerlid wat daar niet aanwezig is... die moet niet op een ander moment alsnog nee. die, okay, dat, die eet dus afleggen. Wat... Die eet is volkomen uh, ceremonieel... En het niet afleggen van de eten heeft ook geen enkel rechtsgevolg. Okay, dat is heel, het heel duidelijk, meneer laat Kofferman. Laatste ja, woord voor Yusuf. Yusuf, ben je ja, overtuigd? Nee, want dan denk ik van... Uh, als je een, een duidelijk statement wil afgeven... dan moet je gewoon niet gaan. Dat is mijn uh, opvatting. Ja, en als je een denk. uitnodiging krijgt... dan pas je, je aan aan de regels van een gastheer in dit geval. We hebben het er net over dat het okay. onze vergadering ja, is. Het is. Wij krijgen <laughs> geen uitnodiging. Wij nee, maar okay. menige zal zullen jaloers op je zijn... dat God. die op je feestdag daar zitten. Jij gaan het hier laten. Hartelijk dank. Nico Kofferman, senator voor de Partij voor de Dieren. En Jozef Asgari voor het schillen van dit appeltje. Dit is de dag op Radio 1. Op van Dothan. En er is nieuws aangeschoven, Mark Visser. Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit roept 50 miljoen kilo rundvlees terug... waar mogelijk paardenvlees in zit. Omdat de herkomst van het vlees niet duidelijk is... kan de voedselveiligheid van het vlees niet worden gegarandeerd. De rundvlees is via twee Nederlandse groothandels... verspreid over ruim 130 Nederlandse afnemers. Die hebben allemaal een brief ontvangen van de NVWA... waarin staat dat ze het vlees moeten traceren en uit de handel moeten halen... Er zijn geen aanwijzingen dat er een gevaar is voor de volksgezondheid. We gaan praten over brandstichtingen in moskeeën. Ik zien kunnen jullie gewoon zien dat de vuurbom binnen is gegooid. Alles is gesmolten Ja, De onrust binnen de Turkse gemeenschap is groot. Afgelopen weekend werd er brand gesticht in een moskee in Enkhuizen. Moskeeën zijn vaker doelwit van agressie en brandstichting. Daarover gaan we praten met onderzoekster Ineke van der Valk... en met PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Marcouch, u bent naar Enkhuizen geweest... naar de moskee die in brand is gestoken. Wat was voor u de reden om daarheen te gaan? Um... Nou, aanvankelijk uh, leek het uh, uh, nou ja, uh, niet duidelijk of het, of het een, een brandstichting was of niet. En toen het bleek, uh, toen helaas het bleek een, een brandstichting te zijn, uh, ben ik er naartoe uh, gegaan. Uh, nou ja, omdat het toch uh, ook voor die gemeenschap uh, daar, uh, maar ook breed in Nederland, uh, toch heel erg heftig aankomt als er uh, ja, een brand uh, wordt gesticht in een, uh, in een gebedshuis. Ja, wat, wat trof u aan? Uh, ik heb wat fotootjes gemaakt, dat was een kamer uh, die, uh, die ook door, uh, nou ja, voor activiteit, maar ook voor gebed uh, wordt gebruikt, uh, die was uh, volledig uh, eigenlijk uh, uh, vernield, uh, verbrand, uh, uh, gelukkig uh, doordat de buren eigenlijk heel snel de brandweer belden... is niet de hele moskee uh, afgefikt, maar het had uh, zomaar gekund. Het ja. is dus trouwens niet zeker dat die sprake is van een islamofobe actie, hè? Want er zijn veel meer brandstichtingen geweest in Ekhuizen de laatste tijd. Uh, nou ja, deze moskee heeft wel uh, toch uh, heel toevallig dan... Uh, drie keer uh, uh, zo'n incident gehad. Het was uh, een, jaar, een jaar eerder een varkenskop in de tuin... En, en, en daarvoor was er een gebouw ook in brand gestoken... die zij uh, zouden gebruiken voor het gebed. Uh, dus uh, ja, de dader moet natuurlijk aangehouden worden. En, uh, en, en dan weet je natuurlijk wat de motieven zijn en wie erachter zit. En de politie ziet daar heel erg op en uh, de burgemeester ook. Uh, maar we zien toch uh, dat dat de afgelopen jaren veelvuldig uh, ja, terugkomt. Dat de moskeeën ja. beklad worden of uh, nou ja, dingen als varkenskop uh, kom ik, uh, of kwam ik de gelopen periode vaker tegen. Zegt u, ik heb de stellige indruk dat hier wel sprake is van islamofobe geweld? Um, nou ja, zeker weten, weet je pas als dat onderzoek natuurlijk gedaan is, en de dader gepakt is, maar de mensen voelen het wel zo. Ja. Um, en ik denk dat dat uh, ja, ook belangrijk is. Oké, okay, mevrouw Van der Valk, u heeft onderzoek gedaan naar agressie tegen moskeeën. Ja. Komt het veel voor? Ja, het komt inderdaad uh, veel voor. Ik heb vorig jaar een boek uh, gepubliceerd over dit onderwerp... islamofobie en discriminatie. En ik laat zien dat sinds 2005... en ik heb nog even meer recente gegevens ook bekeken... tot, uh, tot en met 2012... hebben zich zo'n 130 geweldsdaden tegen moskeeën voorgedaan... waarvan 33 brandstichtingen. Dus in die zin uh, kan ik ook aansluiten bij uh, wat uh, Ahmed Markoes zegt... Dat uh, nou ja, het is uh, sowieso uh, of hier nou uh, een uh, islamofobe motivatie aan de grond zag, lag of niet. Het is wel zaak om, uh, om er aandacht aan te besteden. Ja. Het feit dat u drie keer, want er is al drie keer brand gesticht in een huizen, is natuurlijk uh, heel alarmerend. Ja. Want als je dat vergelijkt met andere uh, godshuizen, kerken, synagogen, is het dan? Uh, heeft u daar zicht op die vergelijking? Ik heb daar redelijk zicht op. Ik heb niet. Uh, uh, alles geïnventariseerd. Maar in het algemeen komen de gevallen van brandstichting... ook wel in de pers naar voren. Ja. En het is echt uitzonderlijk. Zowel een, een symbool... Het uh, moskee natuurlijk een hoge symbolische waarde. Als je kijkt naar andere uh, openbare gebouwen, dan is er geen enkele andere vorm... van openbaar gebouw die zo vaak uh, midpunt is. Ook niet religieuze gebouwen, dus christelijke kerken... of, of andere, van andere religies. En ook als je kijkt naar andere landen... komt het in Nederland echt relatief veel, veel voor. voor. Dus er is zeker zaken om daar aandacht aan te besteden. Ja. En eigenlijk opmerkelijk dat, uh, dat er toch nog toe... Uh, die aandacht toch heel beperkt is gegeven. Heeft u een verklaring? En, en voor het feit dat het zo vaak gebeurt... en dat er zo weinig aandacht voor is? Ja, ik denk toch dat er een, een, uh, veel, uh, ja, toch een bepaalde vorm van discriminatie van moslims... aan de uh, grondslag ligt, wat ik islamofobie noem. Maar je vindt het minder uh, erg als er een moskee in de veek wordt gestoken... dan wanneer een synagoge of een kerk in de veek wordt gestoken? Ik denk dat, dat, uh, ja, ik denk dat je moet zeggen dat daar uh, veel minder aandacht voor is... en dat men dat in het algemeen minder erg vindt. En dat geldt zowel voor, uh, voor de politiek als de media... als, uh, als uh, de maatschappelijke belangstelling. Oké. Okay. Uh, ja, dat is, uh, en dat is een deel van het probleem. Maar daarachter ligt... Kijk, die, die, die geweldzaamheden die zijn eigenlijk het topje van de ijsberg. Daarachter ligt heel veel anti-islam uh, politieke discours, zeg maar. Hè? En ook op internet. Ook deze brandstichting heeft heel veel juist negatieve reacties opgeleverd... van mensen die zeggen van... Het is goed, de fik erin, mooi paasvuur. Nou ja. Maar vooral op internet, op internet is ja. dat, ja. ja. En naar aanleiding van krantenartikelen. Dat men reageert op krantenartikelen. Dus je ziet ook dat er, als er al aandacht in voor is, is er vaak negatieve aandacht. Oh ja. Opvallend, had... ja. Moskeeën in kleine dorpen en steden. Uh, kleine steden en dorpen zijn vaker doelwit dan in grote steden. Hè? Ja. Wat is ja. daar de verklaring voor? Uh, ik denk dat dat zo is, omdat in grote steden... Uh, mensen toch relatief uh, langer gewend zijn aan de aanwezigheid... van uh, groepen met een migratieachtergrond, moslims... Uh, dat problemen die uh, zeg maar dertig jaar geleden wel in, in de buurt in grote steden spelen... nu in de plattelandsgemeenten ja, ja. spelen. Daar is het en nieuw dat... in Moskee en dan denken ze van daar ja, zijn we tegen. Dat hele negatieve discours wat je vanuit politiek met name door de PVV is aangezet de afgelopen jaren... dat wordt natuurlijk ook door jongeren in kleinere gemeentes opgepikt. En die hebben zelf niet dat referentiekader van dat ze opgegroeid zijn in diverse omgeving met kinderen van een andere achtergrond, waardoor je gewoon minder vatbaar wordt voor, uh, voor discriminatie. Ja. En hun omgeving is vaak heel wit, terwijl ze wel de vooroordelen meekrijgen... en pas op latere leeftijd geconfronteerd worden met, uh, met mensen met een andere... Dat zou culturele... een verklaring kunnen zijn, zegt hij. Ja, u. ik ja. denk dat dat uh, een rol speelt. Ja. Ja. Ja. Meneer Makoes, niet veel ophef. Zeiden we net al, uh, uh, snapt u dat? Uh, ja en nee. Kijk, ik denk dat het, uh, het, het is natuurlijk heel, heel erg ernstig. als er op, op het moment dat, dat, uh, ja, dat zo'n brandbom zeg maar, een moskee in wordt gegooid. en als je je dan doordenkt dat dat echt een, uh, nou ja, een actie is tegen. Moslims of tegen zo'n gebedshuis... Dan, ja, dan tast dat toch iets fundamenteels van onze beschaving aan. En namelijk de vrijheid om te zijn wie je bent... en een godsdienst te hebben die je wil. Dus in die zin zou het inderdaad uh, tot grote verontwaardiging moeten leiden. Uh, ik denk dat het voor een deel te maken heeft... dat moslims daar zelf niet zoveel rugbaarheid aan geven. En dat de reguliere media eigenlijk ook... Uh, nou ja, u zei net ook van ja, maar het was toch niet een, een, een anti-islamactie. Dus er worden al heel snel conclusies getrokken... terwijl... Bij andere situaties uh, die conclusies niet uh, al te snel getrokken worden van... het is niet een, mm. een anti-Joods actie of een anti-homo uh, actie. Uh, ik vind overigens dat het terecht uh, aandacht is... en verontwaardiging is over antisemitisme en anti-homo geweld... Maar ik vind dat we dit soort vorm uh, natuurlijk alle geweld moeten, moeten afkeuren. Maar zeker dit soort geweld wat leidt tot uh, het splijten van onze samenleving. Dat we daar uh, ja, terecht voor ontwaardig over moeten zijn. En, en er uh, ook heel uh, veel aandacht voor moeten hebben. En wie zou dat moeten doen? Nou ja, kijk, ik vind dat... De, de, de, de, dat, dat merk je ook, hè, dat de moslimgemeenschappen, Dus deze georganiseerde uh, moskeeën en, en gemeenschappen... Eigenlijk uh, zelden of nooit... Uh, meldingen doen of aangifte doen. Veel te weinig. Zouden dus ze dat, wel moeten doen, vindt u? Dat zouden ze wel moeten doen. En ze zouden ook met elkaar contact moeten zoeken om van elkaar te leren. Ik denk dat ze ook heel veel kunnen leren van uh, bijvoorbeeld de Joodse gemeenschap, maar ook van de homo-gemeenschappen. Van hoe ze omgaan met dit soort anti-sentimenten, maar ook ja. anti-geweld. En ik vind maar dat die, de politie dat ook organisaties heel specifiek moet organiseren. Die uh, hebben... registreren. Ja, die hebben belangrijke organisaties zoals het COC en het CD... die er op zo'n moment bovenop springen. Ja. Nou goed, ik weet dat die, dat die uh, dus dat. Dat het COC bijvoorbeeld en het Sidi, uh, maar ook kerkgemeenschappen soms ook elkaar uh, weten te vinden. Dus ook, ook moslims overigens. En dat ze dus, uh, ik hoop dat ze dus uh, van elkaar kunnen leren van hoe je dat uh, doet. Ja. Um, maar ik, kijk, dit is geweld, dus die zijn gewoon strafbare feiten. Die moeten ook uh, opgespoord en, en vervolgd worden. Dus ik vind het ook van belang dat onze politie... dit soort dingen ook heel specifiek registreert. Dus ja, precies. Bent u ja. daarmee eens, mevrouw Van der Valk? Zouden ja, we absoluut. gevallen van ja. vermoedelijke islamofobie apart moeten registreren? Ik denk dat ze apart geregistreerd moeten worden. Dat dat ook uh, duidelijk maakt aan de moslimgemeenschap... dat het ook uh, serieus wordt genomen. Dus aan de ene kant is waar, er moet meer gemeld worden... vanuit de gemeenschappen zelf, de politie. He, uit mijn onderzoek blijkt ook... dat heel weinig gevallen zijn de daders uh, opgespoord. Mm. Dus de politie moet daar veel meer bovenop zitten. Dan heb je zeg maar, de instanties die moeten registreren... wat mij betreft apart registreren, zoals dat ook bij antisemitisme gebeurt... Uh, want het is een, toch een vergelijkbare vorm uh, van discriminatie. Ik vind wel... Dan mag ik toch oh, even mijn rijtje aanmaken? Maar... Dan uh, vind ik dat de wetenschap moet analyseren, verbindingen leggen... vergelijken en de contexten aangeven. En dan heb je pers, onderwijs, politiek die moeten werken aan bewustwording... Ja. en, uh, en uh, een halt okay. toeroepen aan dit soort vormen van geweld Iedereen en discriminatie. Iedereen krijgt een taak van u. Uh, meneer Markoes, <laughs> u wou nog iets zeggen? Laat nou ja, omdat ik, ik vind zo'n term als islamofobie vind ik echt zo'n containerbegrip... Uh, waar je alle kanten mee... Op kan. Wat mij vooral omgaat is uh, uh, geweld. En uh, daar moeten we echt uh, keihard tegen optreden. En dan moet, we moeten het ook, uh, ook de politie gewoon veel scherper en duidelijker registreren. Zodat we ook gewoon uh, uh, ja, op basis van feiten over uh, toename of afname kunnen spreken. Oké, okay. hartelijk dank. Armin Mokoush en de mevrouw Van der Valk. En, Graag uh, Wij gaan naar onze dichter bij de dag. En vandaag is dat Rien van den Berg. Rien, goedemiddag. Goedemiddag. En die heeft een koningslied Even. Oh nee, jij ook wel? Ja, ja. Toen ja, dat nou, dat dat zo, Ja, goh. nou dan uh, hoop ik dat het van een uh, beetje niveau is, Rien. Ja, en je hoopt ook dat ik niet ga zingen. Nou, daar, dat hebben we ik. daar hebben we niet zulke goede ervaringen mee met Sillende nee. Dichters. Ga je gang. <laughs> <laughs> Nederland is een samenleving, zegt Kees Verhoeven, maar is dat zo? En Thijs tegen een Belg, slechts even later. U kent die Nederlanders toch, maar is dat zo? Wat is een Nederlander? Luister, dit is de dag en je weet genoeg. Een Nederlander is iemand die een huis wil kopen met geleend geld en het dik aan wil verdienen. Een Nederlander, is iemand die door, een Nederlander is iemand die door België rijdt, maar niet voor de weg wil betalen. Een Nederlander is iemand die wel geholpen wil worden met een orgaanhart, donorhart, maar die zijn hart niet geeft aan een ander. Een Nederlander is Ozo-tolerant, maar steekt moskeeën in brand. Een Hollander weigert de etiketten van het Hof, maar wil Ozo graag naar het feestje van de koning. Nou, koning Willem, kijk eens aan. Dit is het dan. Dit is de dag. Hier wordt u koning van. U kent het motto van uw Kroningsdag. Mijn droom voor ons land. Dit is de dag van nu. Zegt u het maar. Waar droomt u van? Rien van den Berg. Ik vind hem heel mooi. En uh, we zetten hem op de website. Dit is de dag.nu. Dank je wel. Wij we danken alle gasten voor vandaag. Ineke van der Valk, uh, Ahmed Marcouch, Theo Boer, Kees Verhoeven... Peter Blok, Junkie XL, Dirk de Kort, Jozef Asghari en Nico Kofferman. Zometeen uh, Villa VPRO. Uh, Gerry Jochoms. het is vandaag Hallo, woensdag kreis. in Hilversum gewoon, denk ik. We zitten in heel veel z'n woorden. Ja, morgen weer in Den Haag. Ja, nou, het is vandaag uh, peentjeszweten en spitshoeden lopen... voor KPN-topman Elko Blok. En dat gaat hij allemaal doen op de Algemene Aandeelhuisvergadering... die vanmiddag om twee uur begonnen is. Bedrijfverwoordje Piet Lakenman duidt een en ander. En in Buitenlandpanel gaat het natuurlijk ook over Noord-Korea. Komt die oorlog daarna of niet? Tot zometeen in Villa VPRO. Dit is Radio 1. Het is uh, half vier. Hier is Mark Visser met het NOS-journaal.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 En de Nederlandse tennissers spelen in september tegen Oostenrijk om een plek in de wereldgroep van de Davis Cup. Wedstrijden worden in Nederland gespeeld. Waar en op welke ondergrond wordt later bepaald. Bij de Oostenrijkers is Jurgen Meltzer de hoogstgenoteerde speler, op een 37e plaats op de wereldranglijst. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB, Wijnand -Zwaan. De A2 in het zuiden van Eindhoven naar Maastricht... staat een korte file door een kapotte vrachtwagen... tussen Nederweert en Kelpen-Oler, 2 kilometer. En de eerste dagelijkse file van de avondspits die staat er... en natuurlijk op de A10 West naar Zaanstad... voor de Koentunnel. 2 kilometer. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Texel Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Ons buitenlandpanel spreekt na vier uur over de betrokkenheid van Nederland bij de oorlog in Syrië en over het luid blaffende Noord-Korea dat maar steeds niet bijt. De top van het trotse KPN hangt een motie van wantrouwen boven het hoofd. Op dit moment is de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering bezig. En bedrijvenonderzoeker Pieter Lakerman is bij ons te gast voor actueel commentaar en analyse. En in de wetenschapsrubriek wordt de mythe van de monarch Vlinder definitief doorgeprikt. Uw reacties zijn welkom via onze site villa Het is tot half vijf, villa-vpro. De extremistische Syrische moslimgroep Al-Nusra... gaat fuseren met Al-Qaeda. Dat ruimt. En dat zegt Al-Qaeda vandaag in een lange videoboodschap. Al-Nusra vecht in Syrië met de oppositie mee... en de fusie is niet goed gevallen in westerse hoofdsteden... want die steunen de oppositie. En de Syrische oppositie zelf is ook niet erg blij met deze ontwikkeling... Anno Bunnik, goedemiddag. Goedemiddag. Midden-Oosten-deskundige verbonden aan het onderzoeks- en adviesinstituut Pax Ludens. Even een huishoudelijk vraagje. Heeft Al-Nusra al het bericht van die fusie zelf al bevestigd? Ze hebben het bericht niet bevestigd, sterker nog. Ze hebben gereageerd vanmorgen met de mededeling... dat ze totaal niet op de hoogte waren van deze beslissing. Wat beweegt Al-Qaeda om zoiets te doen? Uh, ten eerste was het niet Al-Qaeda-centrale gezag dat deze boodschap de wereld inslingerde, maar was dat een Al-Qaeda-voorman in uh, Irak. Mm. En die zei dat dus Al-Qaeda in Irak zou viseren met Al-Qaeda in Syrië. En dat daardoor dus Al-Qaeda dus in uh, het Midden-Oosten groter uh, zou worden en meer verbonden mm. zou worden tussen de twee landen. Maar dat blijkt dus niet dat te zijn. Het blijkt dus een, uh, een voorbarige boodschap te zijn geweest van de leider van Al-Qaeda in Irak. Al-Baghdadi. Al-Nusra heeft dit dan wel ontkend dat er van een fusie sprake zou zijn, maar er zijn wel hechte banden hè, met Al-Qaeda. Ja, dan zeker. Ze hebben zelfs een, een, een band ook bevestigd vandaag, officieel, met Al-Qaeda en vooral met het centrale gezag. Dus met de, de leider Al-Zawahiri, die in Afghanistan of Pakistan uh, momenteel plaatsvindt. En um, ja, de, de, vraag, de vraag is nu: van hoeveel, hoeveel sport krijgt ze werk van Al-Qaeda? Ze zijn in ieder geval link met, met, met Irak, dat de strijders vanuit Irak naar Syrië gaan. Ze krijgen ook geld vanuit Irak. Dus wat dat betreft zijn die banden er zeker. Maar dan is het een semantische kwestie, een woordspelletje. Of ze nou gefuseerd zijn of niet, ze werken al samen. Die samenwerking is er zeker. Uh, op zekere hoogte. Het uh, ze, ze, ze is natuurlijk wel zo dat Al-Qaeda, uh, dus Jabhat al nusra in Syrië, zelf daadwerkelijk actie uitvoert. En niet continu overlegt over elke aanval die ze zullen doen met, uh, met andere Al-Qaeda groeperingen. Maar het blijft dus inderdaad vooral een semantische kwestie. Hoe we het noemen, dat maakt niet veel uit. Ze strijden voor een islamitisch kalifaat uh, in Syrië. Ja. Ja. Wat is de, het, het machtsaandeel van deze combinatie binnen de oppositie in Syrië? Sorry? Het machtsaandeel. Uh, over, domineren ze de oppositie op het moment? Uh, ja, op de grond. Dus zeg maar de gevechten uitgevoerd worden is Jabhat al-Nusra echt de belangrijkste speler. Ze zijn het uh, beste bewapend, uh, ze hebben het beste getraind. En wat dat betreft uh, zijn zij misschien, ja, de grootste militie momenteel op de grond in, uh, in Syrië. Belangrijke groep dus. Het is, niet, het is, ja, het is geen splintergroepering. Het is geen klein splintergroepering van een paar honderd man. Maar het gaat echt om duizenden strijders die goed georganiseerd zijn, goed getraind zijn. En niet zomaar iedereen opnemen zoals sommige andere milities wel doen. Maar ook gewoon studenten en slagers, meevechten en dergelijke. Maar het zijn echt goed getrainde uh, ja, eenheden. <lacht> Uh, Assad die grijpt deze verklaring van de voorman van Al Qaeda in Irak natuurlijk met beide handen aan om te zeggen internationale gemeenschap zie je wel, het is kiezen tussen of Al Qaeda of mijn regime. Precies voor, voor Assad is het goed nieuws. Hij kan duidelijk zijn verhaal wat hij al twee jaar lang zegt. Ik vecht hier tegen buitenlandse strijders, tegen buitenlandse terroristen. Uh, dus wat dat betreft speelt deze boodschap van die Al Qaeda man in Irak uh, Assad in de handen. Het is ontzettend dom. Is het wellicht mogelijk, uh, heel, even heel slecht pervers labyrinthisch denken... dat Assad hier op de een of andere manier achter zit? Uh, nee, dat geloof ik niet. Deze boodschap komt echt vanaf uh, de al qaeda voorman uit Irak af. En welke, waarom hij dat gedaan heeft, dat zal misschien politieke gronden zijn... misschien wil hij het Westen in verlegenheid brengen, ik weet het niet precies. Ja. Maar ik denk niet dat hij Assad hier iets mee te maken heeft. Nee, maar dat hij het met beide handen aangreep, dat is duidelijk. Ja, is het Westen, uh, het Westen in verlegenheid gebracht? Want je brengt er zelf nu over. Dat uh, is zeker. Want Kerry, uh, John Kerry, de, de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, heeft vandaag ook een meeting met uh, ja, mensen van, uh, van de oppositie. In Engeland? En he? hem, in Engeland. En dus voor hem is het natuurlijk lastiger om nu uit te spreken van ja, we zullen de oppositie gaan steunen met, met militaire middelen. Ja. ja, dat leek nu net zo een beetje dichterbij te komen. Hè? Precies, dat dat het beste maar... bereid was misschien zelfs wel wat meer steun, daadwerkelijk materieel steun te geven, dat nee, lijkt nee. hierdoor weer een beetje in de wielen gereden te worden. Dat, dat, dat betreft is dus dat zo. Vooral uh, Engeland en, uh, en, en Frankrijk zijn de laatste maanden aan het uh, lobbyen... om uh, militairen steun te geven aan de rebellen. En dat wordt hier natuurlijk een stuk lastiger. Ja. Uh, uh, Anna Bunnik, tot slot. Uh, dit is een bewuste stap geweest. Een, wellicht een propagandastap, maar hoe dan ook. Ja. Wat zou een volgende stap kunnen zijn? Van van, van Ja, nou, van, ik bedoel van... Uh, al-Qaeda bijvoorbeeld of uh, al-Nusra, de volgende stap in de propagandaoorlog? Ik denk dat al-Nusra vooral probeert te bewijzen dat ze daadwerkelijk vechten voor de Syriërs. Niet alleen voor al-Qaeda en voor een, uh, voor een ver doel van het islamitische kalifaat. Maar dat ze daadwerkelijk laten zien van wij beschermen de Syrische bevolking uh, tegen deze seculiere verschrikkelijke dictator. En wij blijven hier vechten. Dus dat betreft zullen zij denk ik duidelijk maken de komende tijd dat ze losstaan van al-Qaeda in Irak en echt opkomen voor de, voor de Syrische bevolking. Oké. Okay. Anna Bunnik van Pax Ludens, midden deskundige We spraken over de samenwerking jihadisten met elkaar qaeda en Syrië. Bedankt en goedemiddag. Graag gedaan. Tot ziens. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis radio. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Van lichte irritatie over ruziende buren... tot gekmakende laagvliegende straaljagers. Geluidshinder kan je leven flink beïnvloeden. Onze Metropolis-correspondenten gaan deze week wereldwijd op zoek... naar ellendige lawaaiplekken. Gisteren kon u horen dat in Pakistan christenen en moslims elkaar verwijten... dat ze hun godsdienst nogal lawaaierig beleven. Hm. De kinderen van deze christelijke school mogen weer lawaai maken en persalmvestjes zingen... sinds ze naar deze christelijke buurt in Lahore zijn verhuisd. Je bent de christelijke wijk nog niet uit. Of je kunt bijna niemand meer verstaan door het oorverdovende geluid dat hier uit de geluidsspeakers komt. En vandaag gaan we naar Vietnam. Daar leven mensen in de grote steden met een gemiddeld geluidsniveau... dat gelijk staat aan dat van een drukke snelweg. Luisteraars, kunt u mij horen? Ik kan mezelf nauwelijks verstaan hier in Hanoi, Dat ook wel Hanois wordt genoemd. Naar de ongelofelijke hoeveelheid herrie die ze hier produceren. Het gemiddelde geluidsniveau waar de Vietnamees in grote steden aan wordt blootgesteld is zo'n 75 tot 83 decibel. Dat moet je vergelijken in Nederland met alsof je aan een snelweg woont. En dan ben ik op weg naar professor Pham Duk Nien aan de technische universiteit van Hanoi en die heeft onderzoek gedaan naar geluidsoverlast en hoe de Vietnamezen dat ervaren. Tüt, tüt, tüt, waarom toeteren ze zoveel? In Vietnam thì er ook các cái luật tiêu chuẩn hết cả rồi, nhưng mà không có ai để mà het heeft te maken met het proces van verstedelijking. Nog steeds trekken een hoop Vietnamezen van het platteland naar de stad. En op het platteland zijn ze gewend om bij elk wisselwasje te toeteren. En in de, uh, in de stad is er nog veel meer reden om te toeteren. En in de stad blijven ze dat doen. Ergeren de Vietnamezen zich nou net zo aan geluidsoverlast als wij. Nou, dat doen ze wel, zegt de professor. Maar ja, het is gewoon net wat minder prioriteit dan geld verdienen. En dit hoort nou eenmaal bij geld verdienen. Dus dat gaat voor. Er komt een boek tevoorschijn. En de professor die toont me een tekening van het oor. Membran, de mang, membran. Trommelvlies. Ja, ja, ja. Dus uit zijn studie is gebleken dat Vietnamese beter tegen lawaai kunnen dan Europeanen. En het komt omdat ze een soort eelt op hun trommelvlies ontwikkelden. Dus het klopt dat als ik niet kan slapen, dat de Vietnamese naast mij dat wel kan. Maar misschien luister ik gewoon verkeerd naar dit lawaai. Ik ben op stap met 3 min... En hij is noise artist Hij maakt elektronische muziek waar hij het lawaai van Hanoi in verwerkt. When people come to Hanoi, uh, right away people dat think stad oh, this city is very noisy with motorbike sounds and chaotic. But uh, if you spend uh, some time, you can hear the life of people uh, doing their business, uh, going out, having uh, lunch and dinner and en het heeft andere beauties in het. We zijn hier uh, onder een uh, spoorbrug. Hierboven gaat de trein naar het noorden van Vietnam. En we zien allemaal uh, marktkraampjes. Mensen zijn aan het barbecuen. Als ik hier kom, voel ik history is coming back to me. Deze brug heeft een lange historie gebouwd door Eiffel. Dezelfde architect van de Eiffeltoren. En uh, dat was toen Vietnam nog uh, een Franse kolonie was. En uh, when you go here, actually hearing the sound from beneath you, like a space of sound. En het mooie van deze brug is dat je niet alleen links en rechts geluiden hoort, maar ook onder en boven je. Dus je krijgt een soort driedimensionale geluidsbeleving. We zijn nu even naar beneden gelopen. Dit is de Hanoi River. Ja, yeah, dit is de Konrad River. Het is inderdaad wonderlijk yeah, de stilte. Het yeah. become een space voor Hanoi people to come and relax. En je kunt focus je ear uh, to listen and first you uh, you feel heel uh, it's very empty. And then slowly you can uh, open more, uh, you hear the sound from cities, a very distant. And uh, we do a recording here. En dit is voor hem een hele bijzondere plek om opnames te maken. Want hij zegt, juist als je hier in de stilte bent, in dit soort niemandsland, waar bananenbomen groeien en waar mensen komen om te ontspannen, dan kun je je oren spitsen en dan kun je pas heel goed het echte geluid van Hanoi horen. Dat was een bijdrage van Maartje Duin. En morgen gaan we naar België. Antwerpen zucht ook onder de terreur van verkeerslawaai. Ja, hier is bijna constant een geluidsniveau van meer dan 60 decibel. 60 tot 90 decibel. En vanaf 55 decibel is er blijvende, blijvende schade op het niveau van de ogen. Dat is morgen in Metropolis. Een luis in de pels van de financiële wereld is hij. Al bijna 40 jaar onderzoekt hij bedrijven. En als ze het daarna maken, daagt hij ze voor de rechter. Pieter Lakenman, hartelijk welkom. Hallo. Op dit moment is de algemene vergadering van aandeelhouders van KPN uh, aan de gang. Het Financiële Dagblad heeft het op de voorpagina... over een motie van wantrouwen tegen de KPN-top. Uh, hoe moeten we dit zien? Wat is die motie van wantrouwen? Het is, het is toch geen uh, Tweede Kamer daar? Uh, nee, maar het is een advies om uh, tegen de decharge van het bestuur... en de Raad van Commissaris te stemmen. En het de de stemmen. Is? De decharge is? Een decharge is dat namens de vuilnenschap... het beleid van de functionarissen wordt goedgekeurd. Mm -hmm. Dus de aandeelhouders die stemt over de... die besluit eigenlijk of de Verenigdschap KPN... het beleid van de top goedkeurt. Het beleid van het afgelopen jaar. Okay. Ja, van, altijd over het afgelopen ene boekjaar. Ja. Ja. En van wie komt dit stemadvies? Dit uh, komt van ISS. Dat is een instelling die uh, beleggers adviseert over uh, stemgedrag. Hmm. En wat is daar de reputatie van, van dat bureau? Nou, ik ken het eerlijk gezegd niet zo heel erg goed, hoor. Ik, ik lees in de krant dat het een goede reputatie heeft, maar ik, ik ken het niet, ja. uh, niet heel. Ik ben het niet vaak tegengekomen. Wij praten zo door, maar we gaan eerst eventjes kijken hoe het bij die vergadering eraan toe gaat. En bij die vergadering Jan Maarten Slachter van een vereniging van effectenbezitters. Jan Maarten? Ja, hallo. We zeggen ja, ja. je en jij, want we kennen elkaar. Je bent lid van panel, economie panel. Hoe is de stemming daar, Jan Maarten? Nou, de stemming is toch behoorlijk uh, grimmig... Um... Uh, het is toch, uh, het is een moeilijk jaar geweest voor KPN, en zeker ook voor de, voor de aandeelhouders. Uh, vorig jaar heeft uh, Amerika Mobiel een bod uitgebracht op 30%, of minder dan 30% van de aandelen, voor 8 euro per aandeel. Nou, toen heeft het bestuur van KPN gezegd, doe dat niet, want het bedrijf is veel meer waard. Nou, nu zitten we onder de 3 euro. Mm -hmm. uh, dus dat voelen, uh, dat voelen mensen. Dat, uh, dat is ook net gebleken bij de stemming over de discharge de uh, waar, waar jullie het net over hadden. nou. Die de is wel verleend, maar met een heel groot uh, percentage tegenstemmen. Uh, ongeveer een kwart van de, van de aandeelhouders uh, was, uh, was tegen. En jij, nou, jullie, wat heb jij gestemd, Jan Maarten? Wij hebben ook tegen de de, de, de, de gestemd, uh, uh, vanwege uh, het geklungel bij, uh, bij het bot van Amerika Mobiel. En vanwege uh, de, uh, uh, ja, de, de, verkeerde, de slechte uh, financiële... Uh, huishouding in de afgelopen jaren. Dus dan gaat het om de bewaking van het eigen vermogen ten opzichte van, uh, van de schuld van, van KPN. Dat ja. is te veel uit de hand, uit de hand gelopen. Uh, uh, en daardoor is nu die kapitaal ...uitbreiding nodig, die emissie van, uh, van 4 miljard. Uh, uh, dus bij elkaar is dat, is dat voor ons reden om, de, om, om tegen te stemmen. Precies. Uh, deze stemming en uh, een kwart procent van de aandeelhouders die tegen gestemd een kwart, heeft... Een kwart van de, van de aandeelhouders, 25 procent ongeveer. Ja, ja, precies. Uh, betekent dat dat uh, uh, topman uh, Elko Blok en voorzitter van de Raad van Commissarissen Jos Treppel... ...dit als een pak slaag moeten beschouwen? Ja, zo moeten ze dat wel zien. Ze moeten het zeker zien als een gele kaart. Uh, en zo, zo vatten ze het ook op. Uh, Streppel die heeft ook net, net gezegd toen die stemmen bekend werden... Uh, dat hij dat heel, uh, nou, dat hij dat heel uh, zwaar opneemt. En dat hij, dat hij de teleurstelling ook begrijpt. Nou, dat, ja. lijkt me, dat lijkt me ook terecht. Oké. Okay jan de Slachter van de Vereniging van Effectenbezitters. Hartelijk dank. Uh, meneer Lakenman, die, uh, uh, die motie is dus niet aangenomen. De discharge is wel verleend. Dus ze komen met de schrik vrij. Ja. Maar hoe uh, uitzonderlijk is het eigenlijk dat die dreiging er überhaupt was? Dat ze deze schrik uh, uh, moesten ondergaan? Nou, dat is vrij zeldzaam. Wat ik weet is in ieder geval dat een aantal jaren geleden... na de Aholt-zaak, uh, uh, twee jaar nadat die, die zwendel daar uh, naar voren kwam... is er op de aanhoudsvergadering ook uh, voorgesteld uh, door het bestuur... om de charge te vinden. Dat wordt eigenlijk standaard op een aanhoudsvergadering naar voren gebracht. En daar is toen ook, uh, die is toen ingetrokken, dat voorstel. Dus daar is ook geen charge verleend. Dat kwam omdat uit de zaal bleek dat het uh, niet haalbaar was. Ik zat ook naast een paar grote aandelenpakketten... en die zouden ook tegenstemmen. En dat wilde men toen niet uh, riskeren. Dat het echt werd afgestemd. Toen is het voorstel ingetrokken. Het komt zelden voor dat een uh, decharge wordt geweigerd. De juridische consequenties zijn overigens uh, maar vrij beperkt. Het is inderdaad wel een groot pak slagen... wat uh, slachter terecht naar voren brengt. Uh, maar de juri uh, juridische consequentie is eigenlijk dat de felonschap... Niet meer een schadeclaim tegen die bestuurders kan indienen. op grond van feiten die op dat moment bekend zijn. Nou ja, dat is natuurlijk wat de bestuurders en de vijandschap weten. is natuurlijk uh, gemeen geestelijk goed, kan ja. je maar zeggen. Maar het uh, weerhoudt niet de aandeelhouders om eventueel individueel. Uh, de schadelijke tegen bestuurders in te dienen. Nou, zie ik dat hier niet zo heel erg zitten. Er is wel uh, aan het beleid zeker wat uh, mankeert Want ik, aanvullend op wat slachter naar voren brengt... is het volgende, het geval... kijk, het is eigenlijk gezond financieel beleid... wanneer je een investering doet... om van tevoren de financiering rond te hebben. En dat is dus nu niet gebleken. Hmm. Uh, KPN heeft dus een paar miljard euro besteed... aan, uh, die, aan de koper van die vierde generatie uh, mobiele uh, zaken zonder dat ze de financiering rondhouden. Nou, dat is echt wel, volgens de economische leerboekjes, gewoon wanbeleid. Ja. Want, kijk, voordat je een bestuurder kunt aanspraken stellen voor de rechter... want ik spreek maar eventjes over het meest vergaande idee... moet je echt vrij zwaar geschutten voorbrengen. dat is dus of uh, onecht onjuiste informatie, dat is eigenlijk het makkelijkste... want dat is dan vaak aan te tonen. Dat ja. wordt heel uh, kwalijk uh, gevonden door de rechter. Of echt heel zwaar wanbeleid. Vindt u dat dit? Ja, ik vind dit toch wel zwaar wanbeleid. Dat je dus een investering doet zonder dat je... De financiering rond hebt. Dat vind ik inderdaad toch wel een ja. behoorlijk. Er zijn wel gekkere dingen gebeurd, natuurlijk. in de afgelopen jaren. Ja. Maar dit vind ik toch wel serieus wanbeleid. Zou die te maken kunnen hebben met het feit dat onder de voorganger van Blok. namelijk Ad Scheepbouwer. Die heeft zo gekouwtoud naar de aandeelhouders om ze maar dividend uit te keren. Die heeft alle winst gewoon uitgekeerd in dividend. Er is helemaal nul geïnvesteerd. Dat bedrijf lag bijna op zijn gat. Dat ze dachten we moeten als, de, als, als een idioot moeten we gaan investeren. Anders overleeft het bedrijf niet. En die financiering, ja, dat, dat, dat komt wel rond. Zou dat erachter kunnen zitten? Nou, uh, ik, ik ben het daar inderdaad in grote mate mee eens. Uh, er wordt nu uh, veel kritiek op Blok uitgeoefend. Maar uh, hij is dus twee jaar aan het bewind. En de gevolgen van een beleid die rijk in het algemeen wel langer dan twee jaar na het beleid... en dat uh, er nu een, uh, ja, toch een tekort aan liquiditeiten is om die, financiering, om, om, om die investering te doen... dat is inderdaad mede een gevolg van het beleid van schipbouwer, Niet alleen omdat hij dividenden uitkeerde, maar ook omdat hij aandelen inkocht... En dat heeft eigenlijk voor de vennootschap helemaal geen zin om aandelen op de beurs te kopen. Ja, dat is heel uh, veel komt dat voor. Albert van Aholt is ook weer net mee begonnen, hm. maar dat is natuurlijk niet echt zinvol goed, voor de dus, onderneming. Dus Blok zat met een erfenis van zijn voorganger van scheepbouwer. Ja, maar om geld binnen te halen, dan was hij wel weer zo eigenwijs... en zo trots en koppig om tegen die grote rijke man daar in Mexico te zeggen... ja, maar wat jij biedt voor de aandelen KPN, dat is werkelijk te gek. Dat is zo ondergewaardeerd, daar ga ik niet op in. Daar had hij geld mee binnen kunnen halen. En even later moet hij zeggen... ja, ik moet nu die aandelen voor nog veel en veel en veel minder uit gaan geven. Dat is toch een inschattingsfout van hem. Dat daar is had inderdaad geld mee een, halen. een grote inschattingsfout. Maar dan kom je op een juridisch uh, uh, glibberig terrein... En de rechter is in het algemeen geneigd om te zeggen... dat een, uh, een, een, een bestuurder een inschattingsfout mag maken... zonder dat hij dan echt daarvoor voor de schade aan is. En een, het is duidelijk een inschattingsblunder in feite. Eh, en ja, daar zijn aandeelhouders natuurlijk niet gelukkig mee. Nee, dus zit dat... daar niet iets, uh, iets anders, iets, iets uh, zwart achter? Of is het gewoon dommigheid? Dat hij gewoon niet geanalyseerd heeft... dat 8 euro voor een aandeel hartstikke goed was in die tijd? Uh, nou, dat zijn verschillende mogelijkheden. Eerlijk gezegd denk ik zelf, maar dat is een vermoeden. dat hij op dit punt meer his master's voice is geweest. En dus eigenlijk uh, op instigatie, maar toch ongetwijfeld na advies van de Raad van Commissarissen. negatief heeft geadviseerd over dat bot van uh, 8 euro. En, dat, uh, en wie, is hij, wie is zijn master dan? Nou, dat is, dat dus is die slim, de, de, de, die, die Mexicaan. Uh, nou, nee, nee, nee, de raad van nee, nee, nee, nee, nee, nee, uh, die dus, uh, nou ja, dat, ik weet niet wie daar nou de hoogste... Uh, uh, Streppel is voorzitter. Streppel is voorzitter. Ja, voorzitter is niet altijd de machtigste man, hoor. Okay. Dat, uh, maar is dat misschien de reden dat meneer Slim uit Mexico nu gezegd heeft... nou ja, die fout vergeef ik je dan. En ik ga nu wel mee met die emissie van aandelen voor minder. Voor veel minder dan waarvoor ik het heb aangeboden. Maar dan wil ik wel twee plekken in die raad van commissarissen. Want die, zegt hij, die, die kunnen er dus niks van. Zegt ja, nou ja, kijk, uh, het is duidelijk dat uh, die Mexicaan de strijd gewonnen heeft. Tenminste, dat lijkt mij wel duidelijk. Hm. Uh, hij heeft natuurlijk toch uh, wel veel uh, aandeelhouders achter zich... Uh, er, waren, er waren er flink wat die hun aandelen aanboden. Hm. En uh, ja, de aandeelhouders die zullen dat niet uh, vergeten: dat die Mexicaan 8 euro bood. Ja. En dat uh, meneer Blok en, en Streppel en consorten. dus uh, de zaak hebben laten zakken naar 3 uh, euro. Dat zullen ze niet gaan vergeten. Nee. Even naar de toekomst eh, kijken voor dit uh, bedrijf. En dan eindigen we met de vraag: moeten wij van ons inkomentje. Uh, heel zielig klinkt dat hè, uh, aandelen KPN kopen. Maar even um, de toekomst dus. Die Mexicaan, ik hoorde vanmorgen een analist zeggen... hij heeft bijna 30% van de aandelen. Opkomst aandeelhouding is doorgaans 50%. Hij kan dus altijd zijn zin doorzetten. Waar gaat het met KPN heen? Nou, dat hij altijd zijn zin kan doorzetten vanwege die aanhoudersverhoudingen, uh, uh, dat uh, waag ik toch te betwijfelen. Mm. Het komt toch wel in belangrijke mate neer op de stemmingen in de Raad van Commissarissen. Mm. Maar zijn uh, dan. En dat is toch vaak persoonlijker dan je denkt. Ik weet niet uh, wie de, op dit moment wie de personen zijn uh, die uh, in de Raad van Commissarissen zitten. Maar afgezien van de persoonlijke eigenschappen, wie dus een krachtige persoon is, wie over zich laat heen walsen... Dat komt ook voor in dat soort hoge colleges kun je natuurlijk wel zeggen dat die twee Mexicanen... die hebben in feite gewoon het zaak, de zaak gewonnen. In ieder geval voor de aanhouders. Dus die zullen denk ik echt wel meer dan porata macht hebben... binnen de raad ja, Maar hebben. gaat het hun om de lange termijn? Zijn ze voor de lange termijn eh, bezig met KPN? Zitten ze erin? Of voor het korte gewin? Nou, ik denk voor de lange termijn. Maar dan zijn er wel eh, twee opties... En op tafel, namelijk uh, de lange termijn voor KPN als zelfstandige speler. Dat is één optie. Nou, het lijkt me niet heel waarschijnlijk dat, die, dat ze daarop spelen. De andere lange termijn is integratie in een of andere, andere uh, ja, of combinatie mm -hmm. van uh, providers. Uh, daar uh, zal het uh, toch, uh, de, de kans dat ze daar naartoe werken, is toch wel vrij groot. En dan heb ik niet een concreet idee hoor over hoe dat dan zou moeten. Maar uh, ik denk niet dat uh, die Mexicaan uh, heeft ge wilt uh, na een half jaar of een jaar de aandelen met winst nee, afgestoken. Nee. En, dat zou dan een totale flop zijn geworden. natuurlijk. Dan toch nog even, want dit gaat steeds over de verhouding tot de aandeelhouders. Hè. En, uh, de verhouding tot, wat ook heel belangrijk wordt genoemd... door het uh, Financiële Dagblad althans, tot de OPTA en de NMA. Dus een soort toezichthouders hè, die ook ja. kijken naar concurrentie... En, ja. en, en, en, en, en, en marktvervalsing en zo. Daarvan zeggen ze, dat Blok doet dat niet goed. Die heeft een buitengewoon slechte verhouding met, uh, met dit soort instanties. En dat zal hij moeten veranderen, wil hij overleven. Is dat zo? Nou, dat is, uh, dat is niet makkelijk uh, van buitenaf uh, te zeggen. Want je weet niet uh, vanuit welk moment die moeilijkheden zijn ontstaan. Je uh, bedoelt misschien ook al bij die scheepbouwer. Ja, ja kijk, de, de, de Opta en, en die NMA, dat zijn organen die niet uh, zo binnen twee weken als ze iets horen al direct op de stoep staan met maatregelen. Dus, de, maar dat weet ik dus niet. Maar nee. de kans is behoorlijk groot dat dat inderdaad vanwege uh, het optreden van scheepbouwer is. Het is gewoon zo, die blok is, zit gewoon eigenlijk in alle opzichten, in heel veel opzichten, tekort om alle falen en alle fouten en alle uh, teleurstellingen van KPN... op zijn bordje te schuiven. Ja, Maar hij mag zelf geen fouten maken daarbovenop. Nee, uiteraard. Nee, mm -hmm. dat is waar. En dan, ja, hij heeft dus wel een fout gemaakt... door, mijn zin is te veel naar de raad van commissarissen te luisteren... bij het afwijzen van dat bot van, van die Mexicaan. Ja, van die, okay. Dan tot slot inderdaad die vraag van Ger. Uh, ja. Is het verstandig om aandelen te kopen, KPN? Ben je spekkoper als je dat doet? Nou, de, daar heb ik me eerlijk gezegd uh, wat niet Wat zegt uw verdiept. gevoel? Want u weet wel iets van. Zou u het doen? Nou, nee. Ja, sorry hoor. Ik, ik <laughs> heb geen uh, advies. Ik wou nog wel één ding daarvoor bij Heel de, kom, de, ja. wat, wat Blok wel zelf fout heeft gedaan. Dat is dat hij dus op, vrij kort geleden heeft gezegd... nou, hij gaat die dochters uh, verkopen, de uh, Iplus en de, de Belgische dochter. En dat hij al kort daarna zei, nee, dat doet hij niet. Dat is natuurlijk toch een... Uh, een het is een van zaken. Ja, Dat ja. wekt geen vertrouwen. Inderdaad. Goed, Pieter Lakenman, heel hartelijk bedankt. Over KPN, de aandeelhoudersvergadering die nu bezig is... de motie van wantrouwen, heeft de top in elk geval overleefd. Nu de toekomst nog. Goed, Vila Vepico gaat zometeen verder na het nieuws.